9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rentsen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... journaliste Judith Spiegels. Ze stond in Sanaa, de pers te woord, dat hoort u zo. Het lichaam van Nelson Mandela ligt inmiddels opgebaard in Pretoria. Moet u meer over, ook bij Dorot Megens in het NOS journaal. Nou, we beginnen met Kiev, daar loopt de spanning verder op. De politie is al de hele nacht bezig met het ontruimen... van het kamp van de demonstranten. En het aantal demonstranten neemt de laatste uren weer toe... Honderden politiemensen ontmantelen de barricades en tenten. Maar één groep betogers houdt stand op het Centrale Plein. Het correspondent David-Jan Godfrois. Er is een grote groep mensen die zich echt tot het laatste toe wil uh, verdedigen. Dus ik sluit zeker niet uit dat het later vandaag tot, echt tot geweld gaat komen. Het kan ook zijn dat de politie voorlopig uh, genoegen neemt... met de posities zoals ze nu zijn. Dat er een klein kampje overblijft in dat hart van Kiev. Maar dat zullen echt de komende uren moeten leren. Vlak voordat de politie verscheen werd een gerechtelijk bevel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 Vervolgens kwam hij meteen ter zake, ging overleggen met zijn militaire commandanten, met vertegenwoordigers van de interimregering. Het was echt ja, een heel kort bezoek dat zich beperkte tot het vliegveld van Bangui. Dat moest ook wel vanwege de veiligheid, he. want uh, bijvoorbeeld die twee omgekomen soldaten die sneuvelden op nog geen kilometer van datzelfde vliegveld. Dus geeft een beetje aan hoe... Uh, alles behalve veilig die stadbank hier eigenlijk nog is. In de voormalige Franse kolonie brak in maart een bloedige strijd uit... toen moslimextremisten probeerden de macht te grijpen. De ontvoering van journalisten Judith Spiegel en haar man boudewijn Berendsen had geen politieke achtergrond. Dat zei secretaris Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten... in het Radio 1-journaal. NVJ overlegde achter de schermen intensief met de onderhandelaars... en de familieleden van Spiegel en haar man... Dat moest volgens Bruning in stilte, omdat het gevaar bestond... dat ze uitgeleverd zouden worden aan Al-Qaeda... waardoor de ontvoering wel een politiek karakter zou krijgen. Spiegel en Berends kwamen afgelopen weekend vrij. Ze komen vanmiddag aan op Schiphol en dan staan ze ook de pers te woord. In de Verenigde Staten zijn onderhandelaars van de Democraten en Republikeinen... het eens geworden over een begroting voor twee jaar. Daarmee voorkomen ze dat de overheidsdiensten in januari opnieuw op slot gaan... zoals begin oktober gebeurde. Volgens de onderhandelaars wordt het begrotingstekort met 23 miljard dollar verlaagd. Dat gebeurt zonder de belastingen te verhogen. Maar dat betekent dat het geld ergens anders vandaan moet komen, vertelt correspondent Wessel de Jong. Vliegtickets die gaan zwaarder belast worden en ook gepensioneerden gaan ervoor opdraaien voor deze maatregelen. Pensioenen, met name militaire pensioenen, worden minder geïndexeerd. Ambtenaren moeten meer gaan bijdragen aan hun eigen pensioenen. Dus heel veel mensen gaan hier toch ongelukkig van worden van deze, van deze deal. President Obama noemt het akkoord een goede eerste stap en hij hoopt dat het sterk verdeelde congres ermee instemt. De NS wil de contracten met tientallen exploitanten... van bewaakte fietsenstallingen bij stations opzeggen. Volgens de spoorwegen zijn er in het land nu zo'n 60 verschillende uitbaters... en moeten dat er veel minder worden. De NS wil dat er uiteindelijk maar enkele exploitanten overblijven... die dan meerdere stallingen in handen hebben. Het is volgens de woordvoerder ook een optie... dat de NS de stallingen zelf gaat uitbaten. De huurcontracten van de exploitanten waar de NS vanaf wil... worden de komende tijd niet verlengd... Of de huidige werknemers van de stallingen... ook bij een nieuwe exploitant terecht kunnen, is onduidelijk. Nog altijd kan er nevel of dichte mist voorkomen. De temperatuur is aan de kust iets boven nul. En in het binnenland ligt die tussen de nul en min 4 graden. De mist en nevel verdwijnen wel tamelijk snel. En dan wordt het flink zonnig. Het blijft droog, de temperatuur loopt op tot zo'n 7 graden. En ook morgen en vrijdag is het droog met geregeld zon. John Bakker bij de ANWB. Ochtendspits is een aflopende zaak. Ja, we zitten al onder de 100 kilometer op dit moment. Wel zijn er een paar ongelukken gebeurd op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. is net een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. Daar staat 2 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... bij Knopend Waterberg, 3 kilometer. Daar is de weg tijdelijk helemaal afgesloten. En na een ongeluk op de A59 van Os naar bij Nuland...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 Ja, sommige fietsenmakers zitten al meer dan twintig jaar op een NS-station... met hun stalling. Waarom ze weg moeten? De NS vertelt het zo dadelijk bij ons. Maar eerst naar Pretoria. Want daar is een stoet met het lichaam van Nelson Mandela... aangekomen bij het Uniegebouw... waar mensen afscheid van de oud-president kunnen nemen. Mandela ligt de komende drie dagen opgebaard in het regeringsgebouw... waar hij in 1994 ingezworen werd... als de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. Duizenden mensen stonden langs de route die de rouwstoet aflegde... van het mortuarium naar het regeringscentrum. Rond de gebouwen was het stil, maar onderweg werd ook gezongen. Like this today, that's why we, we late him like this. This is the symbol to show that he must rest in peace. <laughs> kist op de zwarte lijkwagen was bedekt met de Zuid-Afrikaanse vlag. En onderweg werden er ook bloemen op dat busje gegooid. Een afscheid tussen 9 uur vanochtend en 11 uur Nederlandse tijd. Dan kunnen familieleden en ook prominente Mandela de laatste eer bewijzen. Ook koning Willem-Alexander neemt dan afscheid van Mandela. En vanaf 11 uur kan iedereen dan langs de kist lopen. Het is niet toegestaan om camera's of telefoons met een camera mee te nemen. Mandela wordt dan zondag begraven in Coenou in de provincie Oostkaap waar die opgroeide. Dan naar Sana. De bevrijde journalisten Judith Spiegel en haar partner Boudewijn Berendsen... hebben de jemenitische bevolking bedankt voor hun steun. Op een persconferentie in de hoofdstad zeiden ze dat ze... ondanks hun maandenlange ontvoering nog steeds van Jemen houden. Maar het was zwaar, zegt Spiegel. Het moeilijkste is misschien dat je weet dat iedereen zich zo'n zorgen om je maakt. En dat je ze niet kunt vertellen uh, dat je in leven bent en dat het goed met je gaat. Later vandaag volgt er een persconferentie in Nederland als ze terug zijn. Daarom was daar het grootste deel van de persconferentie in het Engels. I hope with all my heart that these kidnappings stop. And for all the people who are still kidnapped, uh, if they one way or the other uh, receive some news, I hope this gives them hope that we are at least out now. Ze denkt dat ook andere ontvoerden in Jemen hoop zullen krijgen. Ze hoopt het in ieder geval door hun vrijlating. Spiegel heeft niet de indruk dat Al-Qaeda achter de ontvoering zit, maar wie het wel zijn, dat blijft onduidelijk. I don't know so much. I think um, just tribes. They call themselves pirates. Which is probably what they are: Pirates of the Desert daarvan. De woestijn zegt Spiegel. En dan zou de indruk gewekt kunnen zijn dat het om geld ging. We hoorden eerder deze uitzending al dat daar niet over gepraat wordt. Of er iets is betaald. En dat weet Spiegel ook niet. No idea if there's any money being exchanged or not. Trust me, I want to know too. Judith Spiegel vanuit Sana. Samen met de Boudewijn Beretsen komt ze vanmiddag in Nederland aan. en Zoals gezegd geven ze dan een persconferentie. Dat zal op Schiphol gebeuren. Ja, wij spraken eerder vanochtend Thomas Bruning... algemeen secretaris bij de Nederlandse Vereniging voor Journalisten. Uh, die hebben zich flink druk gemaakt. Uh, ook in stilte over de ontvoering van deze journalisten. Judith Spiegel. Hij vertelt uh, wat het laatste stadium was uh, in deze zaak. En wat dat betekende. Nou ja, dat, dat is dan weer zo'n vervelend antwoord... wat ik normaal gesproken nooit aan journalisten geef. Het is gewoon een journalist goede vraag en ik kan het niet beantwoorden. En, en, uh, het ging erom dat het inderdaad in de stadium was. Ik herhaal de vraag. Maar, maar ja, in het belang van ooit, hopelijk nooit, nieuwe gevallen... Uh, kan ik zo'n vraag niet beantwoorden. Nou, minister Timmermans dan maar even. Zullen we ja. even naar hem luisteren? Ja, laten we dat doen. Zoals u weet uh, is het beleid van de Nederlandse regering heel duidelijk. Uh, we betalen niet aan terroristen en onderhandelen ook niet aan terroristen. Maar misschien niet door de regering, wel door andere instanties? Nee, er is niet betaald uh, door de regering. Ik weet niks van andere instanties hoor, maar ik, ik denk het ook niet, maar ik weet het gewoon niet. Uh, maar er is niet betaald uh, en er is ook niet uh, onderhandeld door terroristen. Er is dus niet onderhandeld, meneer Bruning. En niet betaald? Uh, nee, nou ja, er, er is vast, uh, ik denk dat hij naar waarheid antwoordt dat hij dat niet heeft gedaan. Dat klopt. Hmm. En, en, en of er geld betaald is, daar kan ik ook niets over zeggen. Dus dat is, dat is ook, uh, de, daar kan ik ook een, een eenvoudig en eerlijk antwoord op geven. Uh, het enige is dat ik denk van alles wat we erover zeggen is te veel. En volgens mij is dat wat Timmermans ook zegt. Ja, nou heeft dat heel lang geduurd. Hè? En wij hoorden het gisteren ook van de ouders van de twee. Dat ze uh, ja, op een gegeven moment het gevoel hadden dat het niet meer goed zou komen. Heeft u nog getwijfeld om de zaak stil te houden? Ja, tuurlijk, je hebt steeds momenten dat je denkt van... Uh, is het nu niet functioneel om het nu uh, hè, zwaarder op te spelen... om, om wel, hè, zoals we nu bewezen spreken voor Turkse journalisten doen... Uh, echt op te gaan roepen uh, dat ze vrijgelaten moeten worden... maar dan in een ander verband natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk, ja, doordat we wel goed contact hebben gehouden met de onderhandelaars... en het gevoel hadden dat er nog wel een gesprek gaande was hebben we dat toch uh, uh, uh, niet gedaan. En, en ja nogmaals, je, je weet nooit hoe het afloopt... maar we zijn ontzettend blij dat het nu zo is afgelopen. Ja, dat zijn wij ook. Thomas Bruning hoorde u, algemeen secretaris... bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Meer over de vrijlating van Spiegel vindt u op nos.nl. .no. In de geneeskunde wordt nu meer rekening gehouden... met de verschillen tussen mannen en vrouwen. Nou, dat zal eens tijd worden. U hoorde daar eerder al over... en straks een reportage van Menno Remmeij. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar eerst naar de fietsenmakers. Tientallen fietsenmakers die een stalling hebben bij NS-stations verliezen mogelijk hun baan. Want de uitbaters van bewaakte stallingen krijgen van de NS te horen dat ze weg moeten. Inge Rijgensberg van de NS, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moeten deze exploitanten van fietsenstallingen weg? Het gaat inderdaad vooral om de uitbaters van de stallingen. De fietsenmakers, dat zijn echt aparte winkeltjes. Uh, we zien nu dat we tientallen aparte stallinghouders hebben. Uh, en dat is voor ons heel moeilijk sturen op uh, kwaliteit. We zien dat reizigers over het algemeen niet echt tevreden zijn over die stallingen. Uh, nou, dat is geen kwalificatie van een werk wat uh, men op dit moment doet. Uh, maar we zien wel dat we een consistent product willen gaan bieden. Uh, waardoor die fietsenstallingen vol komen te staan, waar ze op dit moment nog veel leeg staan. Zou het dan, dan ook aan kunnen? De andere kant... ja. Terwijl er aan de andere kant uh, wel veel vraag is naar extra stallingsplaatsen. Ja, ja precies, want dat, dat vraag ik me dan af. Uh, er staan overal, bij meeste stations staan de fietsen uh, vaak op plekken waar ze niet mogen omdat het zo druk is. Is ja. het ook het idee dat u deze mensen wel behoudt voor die fietsenstallingen, maar het op een andere manier vormgeeft? Uh, we gaan het sowieso op een andere manier vormgeven. Of we die mensen uh, kunnen aanhouden. Uh, daar moeten we naar gaan kijken. Daar wordt ook wel naar gekeken. Uh, maar we moeten eerst ook samen met het ministerie... Uh, met de gemeente en met ProRail gaan kijken van... hoe kunnen we nu die stallingen vol krijgen... zodat we niet oneindig veel plekken hoeven bij te bouwen. Uh, dat snap ik niet. Vol krijgen en toch bijbouwen. Maar dat betekent dat ze nu niet vol zijn. En dat er toch nee, nu, nu te, zijn te weinig er plaats exact... is. Ja, in de stallingen zelf, dus in de veelal overdekte stallingen die nu bewaakt zijn, zijn vaak heel veel plekken leeg. Uh, dat geldt niet voor elke stalling, maar wel voor een heleboel stallingen die we nu hebben. Maar dat komt dan uh, volgens u omdat de kwaliteit niet goed is? Nou, het is geen kwalificatie van het werk, maar wel van de, van de opzet zoals het nu gaat. En we zien dat met uh, ongeveer 60 stallinghouders op dit moment het heel moeilijk te sturen is. Want je hebt 60 verschillende contracten met 60 verschillende mensen. En op het moment dat wij iets anders van hen verwachten, moeten we dus ook 60 mensen inlichten over hoe we dat dan willen. Uh, en ja, het valt een moeilijk controle op uit te voeren. Ja, maar goed, je bent dus niet tevreden over de kwaliteit. Mevrouw Rijgersberg. Niet overal. Nee, dus het is wel een kwalificatie van de kwaliteit. Nou, het is geen kwalificatie van uh, iedere stallinghouder op zich. Dus het gaat er, uh, bij ons niet om dat uh, de contracten nu worden opgezegd. Uh, omdat de mensen waar nu mee wordt gesproken hun werk niet goed doen. Uh, we willen alleen iets wat meer voldoet aan de wensen van de mensen die gebruik maken van die stallingen. Is het mogelijk dat het straks allemaal uh, geel-blauw wordt en dat de NS het overneemt? Dat is een van de opties. En hoe waarschijnlijk is die? Uh, op dit moment kijken we nog heel breed naar een heleboel opties. Zoals ik al zei, we hebben te maken met gemeenten, met ProRail en met het ministerie. Uh, en we willen een concept waar iedereen achter staat. Goed. Uh, mevrouw Regensberg, tot slot nog heel eventjes kort. Wat doet u met mensen die al twintig jaar dat soort stallingen beheren... en uh, ja, hun zorgen uitspreken, onder andere ook in Trouw vandaag... over wat ze dan op de arbeidsmarkt moeten doen... als ze daar niet meer aan het werk kunnen? Ja, dat begrijp ik. Nou, de exploitant krijgt van ons uh, vergoeding voor het aantal uren... Uh, wat die open moet zijn. Dat is van begin tot einde treindienst... Uh, en daar mag die eigen personeel voor huren. Uh, nou, die uitbaters die zitten er soms wel al jaren in. Mm -hmm. Maar die hebben wel contracten die iedere keer verlengd worden over het algemeen. Uh, het zijn op dit moment ook nog allemaal verschillende contracten. Ja, dat zijn. Uh, maar De wat... mensen die zij in dienst hebben, uh, die zijn op dit moment nog in dienst bij die exploitant. Uh, en er moeten goede afspraken worden gemaakt wat daarmee gebeurt. Inge Reijers, van de Rennes. Dank u wel. Graag gedaan wie met de auto is, hier zie je John Bakker bij de ABB. Met uh, toch nog wel wat problemen. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Schiphol, 3 kilometer file. Er staat er een auto stil, er zijn twee rijstroken afgesloten. Na een ongeluk op de A20 van Gouda naar hoek van Holland bij Moordrecht, 2 kilometer. De linkerrijstroken staan dicht. Helemaal dicht is de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Na een ongeluk tussen Schaarsbergen en knooppunt Waterberg is de weg helemaal afgesloten. Er staat inmiddels 8 kilometer file. Verkeer vanuit Apeldoorn en richting Arnhem kan dan ook beter omrijden... vanaf knooppunt Beekbergen via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en de A12. Dan nog de A59 van Os naar Zierikzee. Bij Os 4 kilometer file na een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij. 10 minuten voor half tien is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Dagelijks wordt er 250 keer ingebroken in ons land en dat aantal stijgt. Vorig jaar waren er in totaal 91.000 woninginbraken of pogingen tot. Tijd voor actie dus. Maar Robby Visser. Ja, ja, ja. Vinden ze wel? Hè. Overal in het land. Er is ook een website. Eh, Eendagniet.nl. Nou, die vat het mooi samen. Hè. Het doel is dat er nou eens een keer één dag in Nederland niet wordt ingebroken. En ik heb bijzonder slecht nieuws. Ik ben zojuist gebeld door onze correspondent Hendrik Willem-Hofs uh, in Rotterdam. Uh, die uh, ons meldde dat er vanmorgen een woninginbraak in Rotterdam is gemeld. En daarmee is het doel van deze dag dus niet gehaald. Jelly Knol, mede-initiatiefneemster. Ja? Snik... Klopt, maar één zou wel heel erg weinig zijn als dat echt daadwerkelijk is. Dan neemt u ook genoegen mee ja. als het daarbij blijft. Nou, onze doelstelling is vooral veel uh, aandacht en uh, uiteindelijk bewustwording op het thema woninginbraken. Dus volgens mij is dat aardig gelukt. En het is vooral een ludieke bewustwordingsactie, een actiedag tegen woninginbraken. Wij zijn in Roosendaal, waar uh, een half uur geleden een enorme vrachtwagen is gearriveerd. Een promotietruck, hè, daar komt een podium uitgerold en daar gaan jullie allemaal dingen mee doen. Uh, Els in het land ook? Ja, klopt. Er zijn uh, inmiddels bij ons op de site meer dan 60 initiatieven gemeld. Dus in 60 plaatsen in Nederland zijn er vandaag allerlei uh, activiteiten. En, uh... Ja, dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar wat heeft, helpt dat nou tegen woninginbraak? Nou, het helpt uh, dat je misschien, als je nu vandaag de deur uitgaat... toch even nadenkt, zal ik mijn deur nu wel in het slot draaien? En heb ik even gekeken of de raampjes allemaal dicht zijn? Puur die kleine aandacht voor preventie. Het zijn de kleine dingen die je doet, heb ik vanmorgen al eerder uh, geleerd. Meneer Van Romen, meneer Van Rome, nog eventjes, de, de wijkagent hier, kom er even bij... Uh, ik heb thuis, ik woon in Amsterdam, ook een folder in de bus gehad... waar nog eens een keer in staat. Uh, stop je sieraden in een kluis. Ja. Uh, doe de deur op slot. Laat een lamp branden als je niet thuis bent. Het zijn de simpelste dingetjes. Nee, ik, heb een, ik heb een heel goed ezelsbruggetje. Dat is echt een Brabants ezelsbruggetje. Dat is ober. Dat is toch makkelijk te onthouden, hè? Ja, ober. ober ja. O, staat van organisatorische maatregelen. He, dus niet het touwtje uit de brievenbus of de sleutel onder de bloempot. Dat is o, organisatorisch. Dan heb je de b van bouwtechnisch. Zorg dat je hang- en sluitwerk op orde is. Dan heb je de e van elektronica, een alarmsysteem, een videosysteem. En de r is van registreren wat je hebt. Ah. He, dus, en dat kan tegenwoordig op een hele makkelijke manier. Met forensic marking spulletjes kun je onzichtbaar je waardevolle spullen markeren. En is dus altijd terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar. Dank u wel. We kunnen het gewoon allemaal zelf. We kunnen heel veel zelf. Als we dat nou maar onthouden... Precies, dan is de boodschap overgekomen. Ik wens u een fijne dag en de groeten uit Roosendaal. Oké, okay, tot ziens. You that. Oosterhuis, hoor die. See you as I do. Vijf minuten voor half tien. Middag het NOS Radio 1 journaal. Vrouwen en mannen, die verschillen van elkaar. Ja, dat weten we al een tijdje. Sinds Adam en Eva. Maar in de geneeskunde wordt dat onderscheid nauwelijks nog gemaakt. Behandelmethoden, medicijnen zijn ontwikkeld voor mannen. En worden ook toegepast op vrouwen. Nou, drie artsen vragen nu aandacht voor die verschillen in een boek dat vandaag verschijnt. Het handboek vrouw-specifieke geneeskunde. Want de verschillen zijn groot, vertelt een van de auteurs, dokter Bart Fauser, gynaecoloog in het UMC in Utrecht. Ja, je kan misschien beter zeggen waarin verschilt het niet. We, we weten inmiddels dat wat betreft botten, hersenen, harten. maag-darmstelsel, huid. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan. Alles verschilt eigenlijk. En als je hier kijkt in het ziekenhuis, je ziet veel vrouwen lopen. zijn er ook meer vrouwen in de zorg? Als patiënt? Ja, als je hier bij de ingang van een academisch ziekenhuis zit... Uh, s ochtends vroeg, dan zie je heel veel mensen naar binnen lopen. Dat zijn zowel medewerkers uh, als patiënten. In een academisch ziekenhuis bij ons, maar ook elders... Uh, ...70 tot 75 procent van alle medewerkers zijn vrouw. Maar we weten ook dat vrouwen vaker en meer gebruik maken... ...van de gezondheidszorg uh, dan mannen. Dus het klopt, uh, uw waarneming. Ja. Want dat beeld bestaat ook nog bij de studenten? Ik, ik, ik, ik denk het wel. Uh, nogmaals, als men wordt opgeleid in het klassieke denken... en daar geen aandacht voor is... Uh, dan, dan komen die vragen vanzelf niet uh, naar boven. In de gangen van het UMC drie geneeskunde op weg naar... Ook derde derdejaarskooschap. Ook derdejaars. Ik ook. Al een specialisatie? Nog niet. Al enig idee wat jullie willen worden? Mm, nou, we moeten nog uh, vier jaar kooschappen lopen. Dus ik denk dat we daarna wat kiezen. Wisten jullie als student dat er een verschil is tussen mannen en vrouwen. En dan heb ik niet alleen over het geslacht... maar ook in um, hoe ze reageren op ziektes. Hoe ze behandeld moeten worden. Uh, ja, het klinkt wel logisch nu, je zo zegt. <laughs> Jij ja, zit te staren naar een boek wat ik in de hand heb. Het ja. handboek vrouw -specifieke geneeskunde. Wist u het? Nee, ik had er nooit van gehoord. Alles in de geneeskunde is gebaseerd op hoe het met mannen gaat. Dat verbaast me wel. In de studie geen aandacht voor geweest? Uh, nee, denk nee. het niet, nee. nou, Kijk eens even door. Het handboek vrouw-specifieke geneeskunde. Er staat een indexje met de hoofdstukken waar het over gaat. Waar zou het verschil kunnen zitten, denk je? Bij wat voor ziekte? Ja, wat, wat voor ziekte? Ik kan me wel voorstellen dat vrouwen sowieso iets emotioneler emotionele reageren. Maar wat voor ziekte? Ja. En het gaat, want het gaat niet om de gebruikelijke gynaecologische ziekte. Nee. Nee, ja ook. Maar... Ja ook, maar wat valt op? Uh, voor mijn gevoel zijn het vooral de beetje psychische dingen... Als ik ja. het zo mag zeggen. Maar ook hartziekten. Ook inderdaad. Misschien wel En farmacotherapie. Raar. Sorry? En farmacotherapie. En dat is? Uh, de medicijnen. Hoe vrouwen ja. reageren op medicijnen. Ja. Zou dat anders zijn dan bij mannen? Blijkbaar. <laughs> <Ja>. <laughs> ik, ik vind het toch een beetje schokkend dat derdejaarsstudenten uh, medicijnen... Dat was, ja, ik weet het als leek niet. Mm -hmm. Maar ik denk jullie uh, in de opleiding weten dat al lang. Het zou misschien wel goed zijn, maar ik wist het niet. <laughs> Alle medicatie... Is ontwikkeld voor mannen? Voor allebei zou het hetzelfde zijn, dat zou ik verwachten, maar blijkbaar niet. Nee. Ik kan me op zich al voorstellen dat het in dosering anders is, omdat vrouwen natuurlijk andere vetverdelingen en dat soort dingen hebben. Ja. Maar dat het echt uh, gebaseerd is op mannen, dat uh, wist ik niet. Nee. Het is een boek voor huisartsen, voor artsen, voor alles wat in de, in de paramedische wereld zit. En ik denk dat, dat, dat voor het dan... voor ons wel goed zou om ook te lezen. Ja. Want en... de statistieken wij wijzen uit dat het merendeel van de patiënten vrouw is. Wist u dat? wist ik ook niet. <laughs> krijgen, wij, wij, uh, <laughs> krijgen wij nu zo'n boek cadeau na dit interview? Je mag hem meenemen. Verslaggever Menno Reemeyer. Vanuit het UMC in Utrecht, dat boek, dat is vooral voor artsen. Maar er is ook een uh, patiëntenplatform op internet. Als u daar weer heen wilde, moet u eventjes intoetsen. Vrouwmc.nl op het wereldwijde web. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio 1 Journaal. Wouter Keupershoek is hier binnen gerend... Ja, een half buiten adem gaat hij tot vertellen. wel mensen bijna half tien. Ja, ja, het gaat snel, hè? Ja, we gaan na half tien uh, verder met uh, kankerpatiënten... die erg boos zijn over die twee Nederlandse bedrijven... die dat uh, pijnstillende medicijn twee jaar lang van de markt uh, hebben gehouden. Daar hebben ze een forse boete voor gekregen. En hebben jullie de film The King's Speech gezien? De stotterende ja, ja. Engelse koning Prachtig. die dan leert te spreken. Nou, die echte speech, die kun je kopen. Hm? Hij wordt geveld. Kijk eens, daar ga jij over vertellen. Daar gaan wij over praten. Heel fijn, gaan wij weer luisteren. Dit is Radio 1. Eerst door Admegis met het NOS-journaal. In Kiev is de politie geraakt met betogers... die al dagenlang het stadhuis bezet houden. Half uur geleden begonnen agenten met een poging dat stadhuis schoon te vegen. Volgens ooggetuigen spuiten de bezetters met tuinslangen ijskoud water... om de politie te verjagen, althans een poging te doen daartoe. Oproepolitie is sinds vannacht bezig met het ontruimen van een tentenkamp... van demonstranten in het stadcentrum van Kiev. Filipijnse migranten in Nederland hoeven nog niet terug naar huis... als ze uit het gebied komen dat door de orkaan Hayan is getroffen. Dat heeft staatssecretaris Teve besloten. Ze mogen tot 1 maart volgend jaar in Nederland blijven... ook als hun verblijfsvergunning is verlopen. De Nederlandse spoorwegen willen de contracten opzeggen... met tientallen exploitanten van bewaakte fietsenstallingen bij stations. Het zijn er nu zo'n 60. De NS wil dat er uiteindelijk maar een paar exploitanten overblijven... die dan meerdere stallingen in handen hebben. En homoseksualiteit in India is weer strafbaar. Het Hooggerechtshof vernietigde een gerechtelijke uitspraak uit 2009... waarin het homoverbod werd opgeheven. Het hof baseert zich op een 148 jaar oud wetsartikel, waarin wordt gesteld dat homoseksualiteit een tegennatuurlijk delict is... dat met 10 jaar cel bestraft kan worden. Dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie nog een keer naar de ANWB. John Bakker, een paar hardnekkige nog. Nou, eentje eigenlijk op de A50. Ja, er staan er nog wel meer, maar die stellen niet zo gek veel voor. Maar op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem... staat tussen Hoendelo en knooppunt Waterberg 11 kilometer na een ongeluk. Tussen Schaarsbergen en knooppunt Waterberg is de weg nog altijd helemaal afgesloten. En dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En daarom kan verkeer vanuit Apeldoorn richting Arnhem beter omrijden. Vanaf knooppunt Beekbergen... Omrijden dan via Barneveld en Ede over de A1, de A30 en de A12. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Körpershoek. Patiënten woedend over het van de markt houden van een kankermedicijn. ABN AMRO roept op tot investeren in windmolens. oud cuisine voor astronauten en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanmorgen in Utrecht. Waar vandaag het hagelnieuwe muziekpaleis Tivoli-Vredenburg wordt opgeleverd. En reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennedeland.kro.nl Twee Nederlandse farmaceutische bedrijven hebben een miljoenenboete van Europa gekregen. Het ene bedrijf betaalde een concurrent, het andere bedrijf dus, veel geld om een nieuw, of veel goedkoper, pijnstillend medicijn voor kankerpatiënten van de markt te houden. Wilna Wind van de Patiëntenfederatie NPCF. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vindt u daarvan? Ik vind het compleet normloos gedrag. Want ze hadden gewoon dat medicijn op de markt moeten brengen en uh, ja. zo snel mogelijk. Dat is niet gebeurd. Natuurlijk. En wat ze doen is dat de een de ander een smak geld geeft... om te voorkomen dat het op de markt komt... en ze zelf geen winst meer kunnen maken. Kijk, natuurlijk moeten farmaceutische bedrijven geld verdienen. Dat snapt iedereen. Maar dit soort afspraken, het is en verboden... maar ik vind het ook echt compleet normloos. Dit kan natuurlijk niet. Even teruggaan naar wat er is gebeurd. Er is een Nederlands bedrijf... dat maakte al pijnstillende medicijnen voor kankerpatiënten... Uh, dat was vrij duur en een concurrent, het andere bedrijf... Uh, was klaar om een veel goedkopere versie van datzelfde medicijn op de markt te gaan brengen. En vervolgens hebben ze, heeft zij ze een en ander betaald om dat uh, voorlopig nog maar ja. niet te doen. Ja. Kijk, het is natuurlijk van belang dat er steeds nieuwe middelen komen... die ook goedkoper zijn, zo gaat dat ook. Hè? De eerste is vaak duur en dan komen de andere middelen... en uh, dan wordt de prijs lager en dat moet natuurlijk ook. Anders kunnen we met z'n allen die zorg niet uh, blijven betalen... En dat calculeren dit soort fabrikanten heus wel in, in de prijs. En om dan te zeggen: van betalen de één uh, om nog wat meer winst te maken en dat goedkopere middel uh, onbereikbaar te houden, want dat doe je in feite. Ja, dat kan natuurlijk niet. Nou, gelukkig vindt de Europe Europese Commissie uh, dat ook en is er een boete uitgedeeld. Maar eerlijk gezegd denk ik dat uh, uh, deze twee bedrijven, uh, Jans silak en Sandos, dit soort boetes wel incalculeren. Dus de vraag is natuurlijk of dat genoeg is. U zegt eigenlijk, uh, ze zitten een rekensommetje te maken. Ja, en ik weet dat uh, dit soort bedrijven voor twee dingen heel erg gevoelig is. Dat is voor geld, nou, dat is alweer gebleken hier. Maar ook voor reputatie. Uh, dus het is heel erg belangrijk dat dit soort zaken aan het uh, licht komt. En uh, ik hoop dat ze dan uh, uh, enig normbesef krijgen. Want dit kan natuurlijk echt niet. Ja, het probleem is een beetje dat deze twee uh, Nederlandse farmareuzen, want het zijn grote bedrijven, ontkennen dat de betalingen die zijn gedaan bedoeld waren om het medicijn zo lang mogelijk van de markt te houden. Het ging meer om geld voor uh, promotie, dat ze op een gegeven moment gezamenlijk dat nieuwe medicijn zouden kunnen brengen. Dus ze zijn ja. zelf boos en verontwaardigd over de boete die ze hebben gekregen, en ook de imagoschade die daarvan het gevolg is. Ja, daar zullen ze wel van tevoren over nagedacht hebben, maar dat is een verhaal dat gelooft de eurocommissaris niet. En ik denk dat uh, niemand dat gelooft. Maar dat is dus de wereld uh, volgens u waarover het, we hebben. De farmaceuten die allerlei complotten van tevoren al bedenken, vragen en antwoorden klaar hebben, scenario's om maar te voorkomen dat ze te veel geld zouden verliezen. Maximaal geld ja. verdienen. Het is niet de sector met de allerbeste naam uit het verleden. Ik denk dat we er zeer bij gebaat zijn uh, om als een fatsoenlijke partner willen zijn ook aan de reputatie te denken. En dit is dan alweer een dieptepunt. Heeft u uh, contact met uh, dit soort bedrijven als patiëntenorganisatie? Uh, ja, we hebben contact en we zullen hierover ook zeker weer contact uh, opnemen. Maar hoe verlopen uh, die contacten dan... Normaaliter, want u vergaat het dan één keer in de zoveel tijd met elkaar? Of? Nee, dat valt wel mee. Kijk, we komen ze natuurlijk tegen. En uh, het zijn op zich hele belangrijke bedrijven, want ze ontwikkelen nieuwe medicijnen. En dat is natuurlijk wel degelijk het patiëntenbelang. Um, en dat willen we ook graag dat ze doen. En dat ze daar ook wel geld mee moeten verdienen, dat is natuurlijk volstrekt logisch. Maar dit gaat over de schreef. Is dit het uh, topje van de ijsberg? Dat weet ik niet. Kijk, dit soort dingen hoor je natuurlijk altijd achteraf. En uh, ik zou heel graag in gesprek met ze gaan... en zeggen van jongens, jullie weten zelf ook dat dit niet uh, kan. Doe nou vooral dat werk waar je uh, goed in bent. Nieuwe medicijnen ontwikkelen. Iedereen begrijpt dat je daar ook je boter aan mee moet verdienen. Hè, daar zal ik uh, geen kwaad woord over. Maar hou het daar ook bij. En dit soort afspraken... De eurocommissaris deelt niet zomaar een boete aan. Ja, en hè, vorig jaar uh, in totaal 145 miljoen euro aan ja. boetes... Voor andere ja, dat... medicijnproducten. Ja, en dat gaat natuurlijk helemaal de verkeerde kant op. Uh, ik denk dat nu wel duidelijk is uh, dat dit niet stil blijft. Hè? De pers besteedt er aandacht aan en ik denk dat dat goed is. En ik hoop echt dat ze nu zelf ook zeggen van ja, dit is dus niet... De manier. Dus hier moeten we mee stoppen. En we zullen ze dat ook zeker vragen. Ja, farmaceuten klagen al langer hè, dat, er, uh, dat ze onder een vergrootglas liggen. En dat het inderdaad moeilijk wordt gemaakt om geld te verdienen. De winsten moeten onmiddellijk uh, naar beneden en de medicijnen goedkoper. En wellicht dat ze zich nu gedwongen voelen om dan allerlei, weliswaar illegale constructies te bedenken. om nog iets van geld te verdienen, maar ook zeker voor onderzoek. Wat zegt u dan? Nou, voor illegale constructies is het natuurlijk nooit een rechtvaardiging. Nee, maar misschien niet meer begrip voor het feit dat ze uh, dat geld toch wel nodig uh, schijnen te hebben. Ja, dat weet ik niet. Kijk, uh, ik vind het terecht dat ze uh, alle kosten eruit willen halen. En ik vind het ook terecht dat ze winsten willen maken. Maar dat moet op een fatsoenlijke manier. En illegale constructies, constructies die zijn nooit acceptabel. En ook hier niet. Nee, over het medicijn uh, waarover het we hebben. Dat gaat dan om een pijnstiller die veel beter zou werken dan uh, morfine. Dus het is ook wel echt zaak dat zo'n medicijn heel snel en goedkoop op, goedkoop op de markt komt. Ja, natuurlijk het gaat over hele kwetsbare uh, patiënten. In dit geval gaat het over kankerpatiënten, maar het ligt natuurlijk breder. En uh, je kunt natuurlijk niet mensen een medicijn onthouden uh, om dit soort redenen hè, om geld te verdienen als, uh, als industrie. Maar of, of, u zegt de afgelopen anderhalf jaar hebben patiënten een medicijn niet gekregen... waardoor hun leven aanzienlijk zou uh, zijn verbeterd. Nou ja, dat lijkt uit, uh, uit de nieuwsgeving en daar uh, reageer ik op. He, en De Europese Euro Euro Commissaris geeft echt niet zomaar een boete. Ja, we, dus, hebben, uh... we hebben minister Schippers gebeld. Mm -hmm. uh, die wil eigenlijk niet reageren op deze zaak... omdat het een zaak is van de Europese Commissie. Vindt u dat een gemiste kans? Nou, het is een zaak van de Europese Commissie, maar het speelt natuurlijk ook in uh, ons land. En in Nederland betalen we met z'n allen de zorg. Uh, en willen we met z'n allen goede kwaliteit van zorg. Dus ik denk wel dat het een gesprek is wat we met elkaar zouden moeten voeren. Goed. Mevrouw Wind, uh, dank u wel voor deze reactie. Wilna Wind was dat van de patiëntenfederatie NPCF. De vraag van vandaag. Iedere dag stellen we u in de gelegenheid een vraag te stellen... bij nieuws dat u in het bijzonder interesseert. Vandaag wordt bekend wie Time Person of the Year wordt. Onder de genomineerden zijn Obama, Paus Franciscus... en de Syrische president Assad. Waar moet iemand aan voldoen om die titel te krijgen? Amerika-deskundige Willem Post heeft het antwoord. Ja, veel mensen denken dat je dan heel erg... in positieve zin populair moet zijn geweest het afgelopen jaar. Maar het gaat erom hoeveel invloed je in het nieuws hebt. Dus het mag ook een slecht rik zijn. He? En als ik even zo in de geschiedenis terugkijk vanaf 1927... Hitler en Stalin hebben ook die, die, die prijs, wat het dit eens toch is, uh, gewonnen. Nou, uh, je kunt dus in positieve of in negatieve zin in het nieuws... de nummer één zijn geweest. En ja, dat bepaalt dan Time Magazine. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Utrecht. Daar is onze verslaggever Harm van Attenveld. Het is een enorme hal met twee grote roltrappen. En dit is de ingang van het Spik het Nieuwe Muziekpaleis. Waar lopen we nu naar binnen? Ja, we gaan nu uh, via de ingang lopen we van de nieuwbouw naar de oudbouw toe. Dat is uh, de, de omloop, tevens uh, Foyer... Hans Rombouts is van bouwbedrijf Heimans. Hij is hier vier jaar aan het bouwen geweest. En hier komen we bij de kern van het oude muziekcentrum Vredenburg. Want die zaal waar we nu naartoe gaan, die is intact gebleven. Hoe heeft u dat gedaan? Nou ja, we hebben hem uh, tijdens de bouw van, uh, van het nieuwe gedeelte... hebben we hem als uh, goed huisvader uh, in de gaten gehouden. Met verwarming en met ventilatie. En uh, sinds een jaar zijn we volop aan het renoveren... om alles weer in de oude luister terug te brengen. Als je hier aankomt lopen dan zie je een imposant gebouw met glas. Ik ben het helemaal bovenin geweest. Het zijn vijf zalen bovenop elkaar gestapeld. En dat zeg ik terwijl we hier de oude zaal binnenkomen lopen. Beroemd om de fantastische akoestiek. En die akoestiek, Victor Eberhard, wethouder van het stationsgebied hier in Utrecht. Die is intact gebleven. Ja, die is intact gebleven. Dus we hebben echt bewaard wat echt die wereldfame had. En nu ook heeft... En daaromheen hebben we inderdaad nieuwe zalen gebouwd, zodat dit echt een muziektempel is voor de stad Utrecht. Nou is Nederland in crisis en Utrecht bouwt aan bouwt, maar hoe doet u dat? Uh, nou, Dit is natuurlijk een investering die we al jaren geleden hebben gemaakt. Uh, we zijn een groeiende stad, we zijn een jonge stad. We willen uh, inderdaad cultuur echt een hele belangrijke plaats geven. We hebben net uh, Vrede van Utrecht gevierd. Volgend jaar zijn we uh, muziekstad uh, van, uh, van Europa. Dus wat dat betreft gaan wij daar heel veel aan doen. En uh, je ziet ook dat in deze crisis ja, de, de bouw lijkt op veel plekken te stoppen. Het is ook een moment om, te zeggen, om door te pakken. En we hebben heel veel partners in dit stationsgebied die ook hun investeringen nu doen. En wat kost het? dit? Is, uh, ja, dit is een bedrag van uh, 130 uh, miljoen ongeveer. Wat dit uh, heeft uh, gekost. En uh, je ziet inderdaad een, een, een combinatie van, van vijf zalen... die alles bij elkaar heeft gebracht. Deze zaal, dat is eigenlijk een product van de jaren 70. Toen noemden ze het democratische architectuur. Letterlijk zonder drempels. Je kon vanuit hoog Katarijn, ook een product uit die tijd. Gaat nu ook op de schop. Kon je zo hier naar binnen lopen. En... Ja, dat democratisch. Hoe zou je deze architectuur moeten omschrijven? Vraag dan maar even aan de architect, meneer Fransen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zou het een, een coalitie noemen. Dus het is uh, natuurlijk ook nog steeds democratisch, maar het is vooral een samenwerkende um, architectuur. Hè? ook met meerdere architecten. Wij zijn niet de enige die hier aan ontworpen heeft. Ja. Dus, Want u liep net uh, trots als een pauw liep u hier door het pand heen. En toen stonden we bovenin. En toen zei u: Dit is mijn lievelingsplek. En toen keken we uit over de stad met een heel laag plafond boven ons. Ja. Dat, dat was vlak voor de ingang van de crossoverzaal. En um, kijk, in, deze, in dit grote gebouw van 45 meter hoog... Um, voel ik het een beetje als een stad. En je hebt dus ook, ook hele intieme plekken daarin. En dat is gewoon heel fijn. Dus dat je ook, um, ook gewoon een soort steetjes in dit gebouw hebt. En dat, uh, dat, dat hoort erbij. Dus Pop, kamermuziek, jazz, crossover en ook klassiek. Dat is dan vooral muziek die in deze zaal ten gehoore gebracht kan worden. Nog even naar meneer Rombouts, de bouwer... Um, die concerten die kunnen allemaal tegelijkertijd plaatsvinden. Hebben die dan geen last van elkaar? Nee, laten we zeggen, alle zalen die zijn gebouwd in een zogenaamde doos-en-doos -doos constructie. Dat houdt in dat het geluid wat je in de zaal produceert ook in de zaal blijft. Alle zalen zijn gescheiden met dubbele deuren, akoestische deuren. Dus we hebben dat inmiddels getest. En je kunt in elke zaal muziek maken zonder dat je last hebt van elkaar. Wethouder, wanneer gaat het open voor het publiek? Want vandaag is de oplevering. Vandaag is inderdaad de oplevering. De komende maanden wordt er echt ingespeeld door allerlei partijen. Hij wordt al voor het publiek zo af en toe opengezet. 21 juni, dat is de datum waar hij officieel open gaat. En dan zal de oude liefhebber hier in deze zaal opmerken dat alles wel bij het oude is gebleven op één detail na. De stoelen die zijn iets wat breder geworden, want de mens in Nederland wordt ook iets wat breder. En dat zei onze verslaggever Harm van Attenveld vanuit Utrecht. Zometeen kreeft geconfijte eend. Het wordt smullen voor de astronauten van het internationale ruimtestation ISS. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 2011. 3, 2, 1, Minister Melanie Schultz-Verhagen opende het nieuwe treinstation in Sassenheim. Een lang gekoesterde wens in de regio. Op deze dag, 11 december in 2011, vreugde over de opening van een nieuw station. Maar voor buurtbewoner André Streng bracht het gloednieuwe station Sassenheim alleen maar ellende. Hij schitterde dan ook door afwezigheid tijdens de festiviteiten. Ja. Een grote tent op parkeertrein neergezet. En uh, nou, daar, daar, waren, daar, kon je, daar kon je naar binnen lopen. Maar dat had ik niet zo behoefte aan. Er is een, uh, een, een uh, speciaal alleen voor het busverkeer. Is er een tunnel uh, dieper gemaakt uh, onder de A44 door. Dat was het gevolg dat wij dus 200 bussen per dag door onze laan heen krijgen. Die niet zo heel erg zacht rijden. Er komt ook nog een, uh, een vestiging van een bekende hamburgerketen. Die komt ook daar bij het station te zitten. Maar nou, u weet ook wel dat daar de omgeving meestal niet beter wordt. Uh, alleen al als zwerfvuil en dergelijke, wat er overal neergehoord wordt. Dus we zijn uh, van een rustige laan terechtgekomen in, uh, in een wat drukker centrum. Onze huizen zijn gebouwd in 1932 van de drie hier staan. En als die bussen met zo'n hoge snelheid over de laag gaan, dan zitten wat putten in van de riolering. En als ze daar over die putten rijden, die zijn gefundeerd, dan trilt het gewoon bij ons in huis. Vooral ook de herrie die je ervan hebt van die bussen. Dat is, als het hard lang rijdt, maakt het wat meer herrie als dat ze normaal rijden. 60, 70 ervan rijdt als een dwaas rond. Voorheen hadden, wij in het weekend, hadden we het in het weekend lekker rustig, want dan was er geen vrachtverkeer. En dan was het een hele rustige laan. En ja, nu is dat gewoon het hele weekend door. En van s'morgen uh, vijf tot zoals half één of één uur rijden bussen dus. Ik woon hier al 30 jaar. En om dat te zeggen, ik, ik ga voor dat verhuizen, nou, dat, uh, dat is niet. Je gaat ermee leven en uh, het is echt niet zo dat ik zeg: ik, mijn leven is vergold, zo is het ook niet. Ik, ik, uh, ik wacht met zwart uh, de, de gemeenteraadsverkiezingen af. En dan. Uh, dat ze dan weer op straat staan om uh, zieltjes te winnen. Zeg je, ja, joh, nu doe je alles voor me, maar als jullie helemaal gekozen zijn, doe je dan niks meer. Het lijden van de burger André Streng was dat die slapeloze nachten had van het in 2011 geopende gloednieuwe station Sassenheim. We say. trio met uh, All You Need, en dat trio heet Zazie. Het wordt smullen in het internationale ruimtestation ISS. Astronauten krijgen vanaf volgend jaar eten voorgeschoteld van de Franse sterrenkok Alain Ducas. Hij gaat speciale maaltijden maken voor in de ruimte. Correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. Goedemorgen Frank. Goedemorgen. Wat staat er op het menu? Ah, dat wil je natuurlijk als eerste weten, wat ze gaan eten. Ja. Ja. <laughs> nou, het, het officieel is er niks bekend gemaakt, maar er is inmiddels wel wat uitgelekt... natuurlijk van wat er straks de ruimte wordt ingestuurd door Alain Ducasse. Wat we weten is dat het gaat van kreeftenpate tot chocoladetaart... en van geconfite eend tot aan kappertjes... en de beroemde citroentjes uit het uh, Zuid-Franse Monton. Dat is wat we weten. Maar is dat dan eenmalig of uh, krijgen ze structureel eten van deze sterrenkok? Nee, het gaat om een, een, een, een structureel eten, maar voor speciale gelegenheden. Het gaat niet om het dagelijkse eten, zou ik maar zeggen, wat de astronauten daar s'morgens, middags, s'avonds eten. Nee, er zijn ook op het ISS zijn er speciale gelegenheden als er bijvoorbeeld nieuwe astronauten komen, als er een ruimtewandeling wordt gemaakt, als er iemand jarig is natuurlijk, dat gebeurt ook wel eens in de ruimte, dan wordt er een speciale maaltijd opengetrokken. En dat wordt dus vanaf volgend jaar, want het begint pas volgend jaar allemaal, 2014, juni gaan die eerste maaltijden de lucht in, dan wordt er een speciale Franse gastronomische maaltijd op tafel gezet, dankzij Alan Ducast dan. Hebben de bemanningsleden, de astronauten zelf... ook uh, hun eigen keuze mogen maken? Zo zeg ja. maar, zoals jij en ik dat in een restaurant doen. Ja, ze mochten allemaal meepraten zelfs. Er zijn 25 recepten uitgekozen. Die zijn gekozen door de astronauten zelf en door de NASA. Ook op basis van de voorkeuren van de mensen die in de ruimte zitten daar natuurlijk. Hè. En uh, de uitdaging daarbij was dat die recepten natuurlijk gemaakt moesten worden door de kast. Maar ja, hoe krijg je die vervolgens ook nog in een blik en de ruimte in? Maar goed, dat is allemaal gemaakt. Dat voldoet ook allemaal aan de Amerikaanse eisen voor voedsel dat daar naartoe gaat. En er is ook nog zelfs proef gegeten. Want het gaat om nieuwe astronauten die er straks naartoe gaan. En die moesten eerst allemaal... Op aarde zal ik maar zeggen al dat eten eerst gaan eten om te kijken of er geen reacties bewaren, bijvoorbeeld allergische reacties, of dat iemand ergens niet tegen kon. Want dat zou natuurlijk een beetje lastig zijn als je voor een speciale gelegenheid daar op wat is het 300 kilometer boven de aarde straks zo'n heerlijke Ducasse-maaltijd naar binnen werkt. Wordt niet lekker van. Het blijft toch uiteindelijk gewoon een magnetronmaaltijd, neem ik aan. <laughs> Het zijn, ze hoeven niet allemaal de magnetronen. Er zijn wel magnetrons daarboven, inderdaad. Een soort speciale ruimtemagnetrons dan, inderdaad. Hè. Maar het zijn natuurlijk wel hele speciale maaltijden. Want het is, kijk, Ducas die wil. Ducas is gevraagd door de NASA hè, om even terug te grijpen hoe het gebeurd is. De NASA heeft Ducas gevraagd om space eten te gaan maken. Speciale maaltijden voor die speciale gelegenheden. Hij wilde dat, maar het ging natuurlijk vooral de vraag: hoe doe je dat, die speciale maaltijden? Hè? En hoe krijg je die Franse kookkunst in een baan om de aarde? Nou, hij heeft er twee jaar onderzoek naar gedaan, Ducas. En hij heeft toen beroep gedaan op een klein bedrijf in Bretagne, ENAF heet dat, een familiebedrijf, 106 jaar oud... die bekend zijn vanwege hun sterilisatie-technieken van het eten... en het inblikken vervolgens daarvan. En dat ENAF-bedrijf dat maakt lichtgewicht aluminium blikjes met eten... die nu al heel de wereld overgaan, met name de scheepvaart. Die blikjes zijn superlicht, bestemd tegen hitte, bestemd tegen ijskou. Daarom is dit bedrijf gekozen. Nou, Ducas is daarmee in zee gegaan... Dus die maaltijden gaan in die speciale Franse blikjes ook. Het enige Franse bedrijf trouwens dat naar de Amerikanen mag exporteren met blikjes. En die worden vervolgens vanuit Amerika dan de ruimte in geschoten. Ja, Alain Ducas is de Franse kok die het allemaal gaat maken. Mm -hmm. wie, wie is hij? Ja, heeft u nog introductie nodig? Het is de meest gelauwerde kok ter wereld, zal ik maar zeggen. Hij heeft 25 restaurants, wereldwijd 17 Michelin-sterren... op zijn naam staan verzameld, met die 25 restaurants. En het is tegelijk natuurlijk een topkok, maar ook een ondernemer. Want hij heeft boekt een jaaromzet van 70 miljoen euro... inmiddels met al zijn restaurants en winkels die hij ook heeft. En heeft zo'n 1700 man aan personeel in dienst. Een topkok dus, maar ook een bedrijfman gewoon. En heeft hij zelf staan koken? Of gaat hij dat zelf doen? Of, uh... <laughs> Ik vraag het me wel eens af of hij zelf nog wel eens staat te koken... met 25 restaurants. Ik weet wel dat hij de helft van het jaar... met 1700 man personeel. Precies, dat hij, hij is de helft van het jaar gewoon aan het rondreizen. Hij heeft natuurlijk heel veel restaurants... waar hij zijn eigen mensen heeft opgeleid... waar hij mensen aan het werk zet. En af en toe kookt hij nog wel eens zelf ook. Hij is altijd bij de opening van een nieuw restaurant aanwezig. Hij doet niet zo heel veel zelf meer. Maar hij ziet wel op alles heel nauwgezet toe dat het aan zijn criteria voldoet... en dat de kwaliteit toch is wat hij verwacht in een sterrenrestaurant. Dus kort, ook in de ruimte ja, Heel kort nog even, is dit eigenlijk de enige bijdrage... van de Fransen aan de internationale ruimtevaart? <laughs> ze doen ook op wetenschappelijk terrein mee met het IS6. Omdat oh, ze is internationaal. Daar doen ze ook. Tellen ze ook nog een beetje mee hoor. Oké, okay, goed. Frank Renaud, dankjewel vanuit Frankrijk. En we hadden het dus over die astronauten die vanaf volgend jaar top eten krijgen voorgeschoteld. Van de Franse sterrenkok Alain Dukas. Het is bijna tien uur. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van het eerste half uur van Caros. Goedemorgen Nederland. Direct na tien uur zijn we terug. En dan hebben we het onder meer over ABN Ambro. Hoe groen is die baan? Eigenlijk blijf luisteren. Kies goedemorgen, Nederland. Kies KRO. We hebben in Nederland de gelukkigste jeugd. Peter Dijkshoorn, kinderpsychiater. en mede-initiatiefnemer van een petitie tegen de nieuwe jeugdwet. En dan valt het nog steeds op dat de kinderen zijn die buiten de boot vallen. Maar we zijn een heel end en we doen net alsof het allemaal heel slecht gaat. Die nieuwe jeugdwet legt de verantwoordelijkheid voor de zorg voor kinderen bij de gemeente. Laat de zorg voor kinderen met kinderpsychiatrische problematiek in de verzekerde zorg. Want het is gezondheidszorg. Een verandering die grote weerstand oproept. Laat Nederland niet het enige land ter wereld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 Combineer de slimste HR-ketel heel easy met de slimste thermostaat. Nave easy. Kijk op Navid.nl slash easy.